Zes uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Wollars. Zometeen pensioenfondsen komen in verzet tegen hoge bonussen. Maar eerst het NRB Journaal met Renate Evers. De gemeente Weert gaat nog eens nadenken over het plan om 75-plussers te weren als vrijwilliger bij stembureaus. De gemeente zei eerder vandaag dat ze de 75-plussers niet meer in het stembureau wil hebben, omdat ouderen in het verleden fouten hebben gemaakt en niet zo snel zijn. Met de leeftijdsgrens wilde de gemeente de kwaliteit van de procedure verbeteren, maar daar wordt nu nog eens over nagedacht. Inmiddels hebben we helaas gemerkt dat de reacties uh, ja, dat men het heel anders opvat dan de bedoeling was. We hebben hier heel veel vrijwilligers een weerd waar we erg trots op zijn, met name oudere vrijwilligers. En vanwege de commotie die nu ontstaan is, um, gaan wij het besluit heroverwegen na het zomerreces. De Pakistanse gevangenis, die maandagnacht werd overvallen door de Taliban, werd slecht bewaakt. Slechts 10 van de 35 bewakers hadden wapens, ondanks het vermoeden dat de aanval op handen was. Bij de urenlange actie van 150 taliban werden uiteindelijk 250 gevangenen bevrijd, onder wie volgens de regering 30 terroristen. De taliban gebruikten granaten, raketwerpers en geweren tegen de bewakers. Volgens het hoofd van de gevangenis hebben ze medewerkers dapper gevochten, maar volgens andere bronnen verstopten bewakers zich toen de aanval begon en openden ze de gevangenisdeuren. De Amerikaanse economie is sterker gegroeid dan verwacht. In het tweede kwartaal groeide de economie met 1,7 procent. En dat is meer dan analisten hadden voorspeld. De Verenigde Staten profiteren van een groeiende export en bedrijven die meer uitgeven. Ook de overheid droeg bij aan de groei. Die bleef meer uitgeven dan in eerste instantie werd verwacht. Het aandeel Facebook is voor het eerst sinds de beursgang boven de introductieprijs van 38 dollar gekomen. Vlak na de opening van de beurzen vandaag op Wall Street stond het aandeel op $38,30, dollar 30. Maar inmiddels is het aandeel weer onder de 38 gezakt. De koers van Facebook is aan het stijgen sinds 24 juli. Toen meldde het grootste sociale netwerk ter wereld een hogere omzet dan verwacht. Facebook ging ruim een jaar geleden naar de beurs en was in september nog maar 17 dollar waard. Voor het eerst in ruim twee jaar daalt het aantal werklozen in de eurozone. Dat blijkt uit cijfers over juni van Eurostad, het statistiekbureau van de Europese Unie. In juni waren er 24.000 werklozen minder dan in mei. Sinds het voorjaar van 2011 liep het aantal werklozen in de Eurolanden gestaag op in de richting van de 20 miljoen. Analisten zeggen dat de daling van nu een teken is dat de economische crisis over zijn hoogtepunt is. Het Remonstrantseminarium in Barendrecht is een trouwring uit de 17e eeuw kwijt. Het Gouden Sieraad werd zondagnacht gestolen uit het huis van de rector van de predikantenopleiding. De ring is gedragen door theoloog Episcopius, die grondlegger is van de Remonstrantse Broederschap, een afsplitsing van de Neder-Duits gereformeerde kerk. Rectoren en hoogleraren dragen de ring sinds 80 jaar bij speciale gelegenheden. Volgens de Remonstrantse Broederschap is de ring onvervangbaar. Het weer kans op een enkele bui, vooral in het noorden, midden en oosten. Ook geregeld zon. Morgen droog met veel zon. En het wordt zomers tot tropisch warm met temperaturen van 25 tot lokaal 32 graden. En wij gaan nu snel naar het WK zwemmen in Barcelona. De halve finale 100 meter vrije slag met Sebastiaan Verschuren. En Bob van der Tak is erbij. Ja, hij komt net het toldek op, Sebastiaan Verschuren... voor zijn halve finale hier in het Palau Sant Jordi in Barcelona... Vanmorgen de tiende tijd, eh, Sebastiaan verschuren in de series. Het was eigenlijk maar zo, zo zijn race niet fantastisch. Het kwam uit op een tijd van 48, 88. En het zal zometeen echt een stuk harder moeten. Wil verschuren bij de beste acht komen. En dat is nodig om de finale te bereiken. En dat is hij eigenlijk wel aan zijn stand verplicht, Sebastiaan verschuren. Om... Zich te kwalificeren voor die finale. Dat deed hij tenslotte ook vorig jaar in Londen op de Olympische Spelen. Toen eindigde Verschuren als vijfde. En zat hij maar 800ste van het podium. 800ste achter de zwemmer die toen brons won. En ja, Verschuren wil nu natuurlijk ook naar de finale. Wil een gooi doen naar een WK-medaille. Heeft de 200 meter vrije slag opgeofferd. Daar moest hij eigenlijk een swim of zwemmen. Na de halve finale gelijk geëindigd met Cameron McAvoy uit Australië. Maar Verschuren liet die swim of schieten. Alle pijlen op de 100. Kortom, die McAvoy overigens die zwemt nu. Dat is wel toevallig naast Verschuren in baan 3. Verschuren start zometeen in baan 2 en is in goed gezelschap. Want ook nog in deze race Nathan Adrian uit Amerika. De Olympisch kampioen van Londen en Londen. Uh... Fabien Gilot is er ook uit Frankrijk, uit Marseille. Een oud-ploeggenoot van Inge Dekker en Femke Heemskerk. En Gilot kan hard zwemmen op 100 meter. Dat liet hij al zien in de estafette afgelopen zondag. Toen Gilot de snelste splittijd klokte van het hele stijl. Onder de 47 seconden. Ongehoord hard dus. 46.90 de splittijd van Gilot. Maar we kijken nu naar Verschuren. De start van de race is daar. Verschuren ja, heeft altijd problemen met die start. En uh, dat is nu niet anders. Hij ligt uh, meteen alweer achter. Heeft daar veel aan gewerkt de afgelopen maanden. Heeft ook wel veel progressie geboekt op dat gebied. Maar in dit internationale veld is hij toch nog altijd een van de minder als het op de start aankomt. Maar we gaan nu richting het keerpunt van de 50 meter. Wie is daar als eerste? Gilo voor Adrian en Chiura. De Japanner Verschuren keert als zesde in 2318. Dat is wel een goede opening van Verschuren. Dan zit hij op het schema Londen. Dus het schema Olympische finale. Toen hij uitkwam op een tijd van 47 en 88. En als hij dat nu zou kunnen zwemmen, dan gaat hij wel naar de finale. Denk ik. Sebastiaan Verschuren op een de vierde, vijfde positie nog altijd. Hij heeft het toch moeilijk hoor, op die laatste meter verscheuren, niet binnen de top drie. Nee, zevende zelfs. Oh, oh, Sebastiaan Verschuren. 48, 73. De opening was goed, maar de tweede baan dus niet. Hij is wel ietsje sneller dan vanochtend. Maar dit is onvoldoende. Dit is ruim onvoldoende. 48, 73 voor Sebastiaan Verschuren. Adrian wint voor Gillo en McAvoy. Dat is de top drie in deze race. Maar Verschuren kan het schudden met deze tijd. Er komt nog een halve finale aan. En hij staat nu al op de zevende plaats. Het is nog niet officieel. Maar ik zeg nu al, Sebastiaan Verschuren is uitgeschakeld. Jammer, jammer. Toch dank, Bob van der Tak. Ja, we hebben er even op moeten wachten. Maar hier is hij dan de verkeersinformatie, bij A27 zijn twee ongelukken gebeurd. Van Gorkem naar Utrecht loopt het vast tussen Noorderloos en Knoopend Everdingen. Over vijf kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En al wat langer speelde het ongeluk aan de andere kant. Van Utrecht naar Breda, tussen Nieuwegein en Lexmond, zeven kilometer file. Maar daar is de rijbaan weer vrij.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 Het NOS Radio 1-journaal. Jeroen Wollars. Bijna negen minuten over zes. Goedenavond. De Belgische Philip die stopt ermee. Jan Bekaus was 28 jaar lang het anker van het journaal. Meestal keurig, soms ondeugend. Dat is geen katpus. We spreken hem zo meteen. En we horen in Alkmaar hoe 3000 hackers en nerds... zich voorbereiden op een speech van Julian Assange. Maar we beginnen met de pensioenfondsen. Want pensioenfondsen komen in verzet tegen hoge bonussen in het bedrijfsleven. Op aandeelhoudersvergaderingen proberen ze te voorkomen dat die bonussen worden uitbetaald. Vandaag bij Coffee Concern DE. Topman Jan Benning verkoopt het bedrijf en krijgt daarvoor als beloning, hou u vast, 5,7 miljoen euro. Chris Douma van pensioenuitvoerder MN maakte daar namens een aantal pensioenfondsen bezwaar tegen. Ons probleem met de beloning is eigenlijk een aantal uh, dingen. Eén is we vinden hem te hoog. We kijken naar de prestaties van de onderneming en denken we, nou, zo goed is het het afgelopen jaar niet gegaan. Dat rechtvaardigt niet zo'n hoge beloning. Het tweede punt is eigenlijk dat we zeggen, het is een beloning die gegeven wordt zonder dat aandeelhouders daar toestemming voor hebben uh, gegeven. Normaal gesproken zijn er procedures voor aandeelhouders mogen ja of nee zeggen tegen een beloningsplek. Het is in dit geval niet gebeurd, dus het gebeurt zonder onze toestemming. En het derde punt is, normaal gesproken wordt een beloning gegeven onder de voorwaarden van als de de, de boardmember boardmember een bepaalde prestatie uh, levert. Nou, en in dit geval is er helemaal geen enkele voorwaarde aan deze beloning gebonden. Het is gewoon een beloning in cash die gewoon uitgekeerd wordt... zonder verdere voorwaarden over de prestatie die geleverd moet worden. En dat vinden we ook niet goed. Nu gebeurt het natuurlijk wel vaker dat topmannen dit soort uh, uh, vergoedingen krijgen... of bonus of uh, uh, beloningen. Um, is het vaker dat u daar bezwaar tegen maakt? Ja, en toenemende mate. Als we denken dat het uh, buitensporig buiten is... dan uh, proberen we ofwel in het dialoog met de onderneming... voor de aandeelhoudersvergadering al daar veranderingen in te brengen. En als dat niet lukt, dan zullen we ons ongenoegen... in een aandeelhoudersvergadering laten blijken. Waarbij ook natuurlijk duidelijk is dat de publieke opinie... steeds kritischer is over deze hoge beloningen. Ook deelnemers in pensioenfondsen zijn daar kritisch over. Dus wij vinden het tot onze taak behoren om ja, die kritische geluiden... uit de Nederlandse samenleving, maar ook van pensioendeelnemers die wij uiteindelijk vertegenwoordigen om die zorg te uiten op zo'n aandeelhoudersvergadering. Ja, want dat merkt u ook echt dat, dat, dat via de pensioenfondsen dat geluid doorkomt... dat mensen zich daar echt serieus zorgen over maken dat hun geld tot dit soort dingen leidt? Uh, ja, zeker. Het uh, is dus niet dat wij de, uh, overlopen worden met uh, mailtjes... maar als wij ontmoetingen hebben met deelnemers in pensioenfondsen... dan horen wij duidelijk dat zij zich over dit soort issues zorgen maken. Is er nou meer dan voor de Bune? Het is zeker meer dan voor de bühne. In, uh, in een aantal gevallen is het ook duidelijk dat we in sommige gevallen halen we een meerderheid van stemmen om iets tegen te uh, houden. Maar het is ook een signaal aan ondernemingen dat ze dit soort voorstellen niet moeten doen. En we hebben gemerkt dat een aantal ondernemingen in de gesprekken die wij met ze hebben, daar te degen zich van bewust zijn. Ja, Maar hier maakt u vandaag een punt. En u weet waarschijnlijk, dat ga ik niet halen. Dat is correct. Wij gaan hier niet het beloningspakket van de heer Benning tegenhouden. Het staat niet eens als agenda agendapunt geagendeerd. Het is onderdeel van het hele fusiepakket en het overnamepakket. En wij zullen uiteindelijk wel voor de overname stemmen. Dus eigenlijk worden we gedwongen om in dat besluit ook dan maar de beloning goed te keuren. Maar we zullen wel ons ongenoeg kenbaar maken. Waarom is het dan meer dan voor de bühne? Het is meer dan voor de bune, omdat het ook een signaal is aan andere ondernemingen dat bepaalde constructies niet aanvaardbaar uh, zijn. En we hebben gemerkt dat een aantal bedrijven zich daarvan bewust is en niet met dit soort rare voorstellen komt. In het verleden was het zo dat uh, beloningsvoorstellen kwamen op een aandeelhoudersvergadering en op dat moment ja, werd er voor of tegen gestemd. Tegenwoordig worden wij van tevoren uitgenodigd door de meeste ondernemingen om dit soort voorstellen uh, te bespreken. Om te kijken wat wel en niet aanvaardbaar is. Maar we krijgen jammer genoeg lang niet altijd onze zin. Chris Dauma van pensioenuitvoerder MN was dat. Tegen verslaggever Gertjan Dennekamp. Gaan wij snel terug naar het WK Zwemmen. Daar is uh, zojuist de tweede halve finale 100 meter mannen geweest. Vrije slag, Bob van der Tak. Ja, het kon bijna niet anders als dat hij uitgeschakeld zou worden, Sebastian Verschuren. En dat is ook gebeurd, want uh, er zijn nog flink wat zwemmers onder die 48-73 uh, gedoken. De tijd van Verschuren, zojuist die tegenvallende tijd waar hij zeer, zeer ontevreden mee is. Ik uh, zag hem hier lopen, een meter of tien uh, verderop richting de collega's in de mix. mixzone. En uh, hij had echt een gezicht als een oorwurm. En dat kun je je voorstellen. Want uh, ja, bijna een seconde langzamer dan zijn persoonlijk record. Daar heb je niet een heel jaar voor getraind natuurlijk. Tegenvallende prestatie van Verschuren. Hij ligt eruit. Wel naar de finale gaan. Nathan Adrian, James Feigen, Marcelo Kirigini, James Magnussen, Vladimir Morozov, Fabien Gillo... Cameron McAvoy en Luca Dotto. Dat zijn de acht finalisten op de 100 meter vrije slag. Op het koningsnummer. Maar dus geen Nederlander die ermee doet. Bob, dankjewel. Dan gaan we naar oud -Kaspel. Daar is Mark-Robin Visser bij de hackersconferentie Oom 2013. De grootste hackersconferentie in Europa. En groot is groot, hè Mark-Robin? Ja, ja, wat is groot? Dat kan je natuurlijk afvragen. Hè, maar uh, 3000 belangstellenden, uh, 300 lezingen en workshops. Vier dagen lang. Ja, dat is denk ik... Best wel groot en als, als ik goed geïnformeerd ben uh, de grootste in Europa. Ja, en waar gaat het dan uh, allemaal over? Dan gaat het natuurlijk over internet, over e-mail, over versleuteling, over codering en beveiliging. Over hacken over satellietverbindingen. Komt nu ook tot een, met een satellietverbinding tot u allen luisteraars. En ook over hardware zoals uh, 3D-printen en knutselen met ledlampjes. Over voedsel gaat het hier bijvoorbeeld ook. En ik ben nu bij een tent waar je ook echt voedsel kan krijgen, want we worden hier tosties gebakken. Dus ik dacht, ik ga hier even kijken. Joost bel. hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Joost Bel is van Fox IT en dat is uh, dus de belangrijkste sponsor van dit, uh, van dit gebeuren hier. Uh, andere sponsors zijn bijvoorbeeld uh, Access for All, noem ze maar op. Uh, maar jullie, zijn, uh, jullie staan hier met een grote tent. Waarom eigenlijk? Wat, wat doen jullie hier? Uh, nou, wij, wij dragen de, de hacker community een warm hart toe en uh, daarom staan we hier eigenlijk. Want Fox IT is zelf ook uh, is een computerbedrijf? Uh, ja, wij zitten in IT-beveiliging. Juist, IT-beveiliging. Dat ligt hier een beetje gevoelig. Want jullie werken ook bijvoorbeeld voor politie en andere instanties... om dingen op te lossen. Uh, nou, kijk, we verlenen soms uh, onze, onze capaciteiten aan, aan, aan de politie... om criminelen te vangen, dat klopt. Ja, om criminelen te vangen. Ja. Maar dat is iets anders dan dat de criminelen en hackers zijn niet hetzelfde zijn. Ja. Jullie staan hier uh, met een tosti -kraam en ook nog gratis uh, drankjes erbij... om in contact te komen met de mensen hier. Dat klopt. Het is een, uh, het is een heel leuk evenement... omdat uh, 3000 uh, ja, hackers en nerds bij elkaar zijn. En dat zie je niet iedere keer. Je moet het je voorstellen als een soort uh, pingpop voor hackers. Um, iedereen slaapt ook in tentjes hier en zo. En... Bent u zelf ook een nerd, eigenlijk? Uh, ja, dat moet je denken aan andere vragen, maar ik denk het wel. Wat is het laatste... Ja? Oh, ik hoor het ja. al. Wat is het laatste nerderig... Wat, wat u zelf gedaan heeft? Uh, ik heb van een oude telefoon een uh, observatiecamera gemaakt voor in mijn huis. Dat klinkt wel... Met zo'n telefoon met zo'n cameraatje erin, ja, heb, die bouw je dan om? Ja, en als het dan uh, iets beweegt, dan krijg ik een e-mailtje. Dat, dat is ook iets neurderigs als je zoiets doet? Ja, ik vind, het, ik vind van wel. Ik kan wel horen dat u uh, de beginnerscursus solderen al achter de rug heeft... die hier ook gegeven wordt. Ja, dat klopt. Dat klopt. <lacht> Ik was eerder in een tent waar, waar mensen soldeercursus kunnen volgen... en er zaten ook mensen die hadden een hele synthesizer uit elkaar gehaald... om te proberen uh, die vervolgens weer op een andere manier in elkaar te zetten. Zodat die andere een beter, beter geluid ging maken natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Zijn jullie nou hier ook om uh, talent te scouten? Want uh, er lopen hier natuurlijk echte enthousiastelingen rond. Hè? Uh, kijk, het is altijd goed om in contact te komen met, met, uh, met, met de talent en mensen die, die, uh, ja, die bij ons ooit misschien eens zouden kunnen komen werken. Het is niet ons, ons primair doel. Uh, kijk, maar het is altijd goed om met mensen ja. in contact te komen. Ja. Vanavond, uh, om 10 uur geloof ik, staat op het programma een toespraak van Julian Assange. Ja, dat klopt. Van uh, WikiLeaks. Dat klopt. Wil jullie daar ook allemaal naar kijken? Ik denk het wel. Ja, Ik loop even de tent in, loop even uh, naar binnen. Wat, wat verwachten jullie daarvan? Ik heb het gevoel dat dat, dat dat hier wel als een soort hoogtepunt van de dag... in ieder geval uh, wordt gezien. Ja, we gaan het hier uh, van binnen in de tent met de stream bekijken. Ja. En wat, het is natuurlijk wel interessant. Het is een van de eerste keren dat hij uh, publiekelijk spreekt in lange tijd. Dus we zijn heel erg benieuwd wat hij zeggen heeft. Uh, de vorige keer was vier jaar geleden. Toen was hij hier in Vlees en Bloed. Ja, dat klopt. Toen uh. waren er wel meer mensen vier jaar geleden hier in Vlees en Bloed... die nu uh, in moeilijkheden zitten. Ja, de mensen van uh, bijvoorbeeld de Pirate Bay waren hier ook. En die hebben de afgelopen vier jaar ook wel, wel wat meegemaakt. Ja. Dus wie, wie van jullie zit er over vier jaar in de bak? Oeh, uh, ik niet. Nee. U niet? Nee. Oh, niet, zegt hij. Nee. Nou, ja, Zolang u het met uh, telefooncameraatjes houdt, uh, hoeft u ook niet bang te zijn, denk ik. Nee, dus. volgens mij niet. <laughs> Goed, jullie gaan hier lekker tossies bakken en uh, doornurden. Gaan we, we doen. het uw volgende nerdproject? Uh, dat weet ik nog niet, maar ik denk dat ik hier wel wat inspiratie op kan doen. Dat denk ik ook wel. Zeker weten. Hartelijk dank, Joost Bel van uh, Fox IT. En uh, ik wens jullie een fijne uh, conferentie hier. In, waar ben ik ook alweer? In de polder bij oh, In de Oudkarspoel. Uh, geest maar ambacht. Oud-Karspol, zeker. Dat is het. Mark Robin Visser, probeer zelf ook even zo'n soldeercursus. Heb ik ook eens gedaan, is echt erg leuk. Ja, zeker. Ja. Want je bent ja, een hele ja, handige jongen. Ik ben, ik ben van nature best handig. Als ik maar wil, heb ik hem altijd laten vertellen. Is Als is ik dat. het maar wil. Wij gaan naar de ANWB. Weinland staan, wil het verkeer een beetje. Ja, dat uh, gaat wel weer vlotter Op de A27 was een aanrijding bij Lexmond. Trouwens in beide richtingen, twee verschillende aanrijdingen. Maar de rijbanen zijn weer vrij aan beide kanten. Dus de files die lopen nu alweer weer los. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij nieuw vennep 4 kilometer door werkzaamheden. En er wordt deze zomer ook gewerkt aan de A16. En dat merken we van Rotterdam naar Breda. Daar staat tussen Zevenbergse hoek en Breda Noord 5 kilometer.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 It's like a memory you don't own, the architecture of your granddad, designed to put you on a throne, the bitter taste of the unknown. Snare drum is a trash can Your bedroom shadows are Jamie Cullum, You're Not The Only One, single uit juli 2013. Dat is nu van zijn album Momentum. Lekker nummer. Ik, uh, ik ga naar Vlaanderen, naar de VRT, om precies te zijn. Naar iemand van wie ik denk dat de zenuwen misschien wel een beetje... door zijn, uh, door zijn keel gieren... Want na 28 jaar presenteert Jan Bekaus vanavond zijn aller, allerlaatste uitzending... als anker, zoals het daar heet, van het journaal. Het is zeg maar de Belgische Philippe Frerix. We beginnen met een paar fragmenten door de tijd heen, 1988. Vanochtend zijn de Fransen een eerste keer naar de stembus getrokken... om een nieuw parlement te kiezen. Over een week volgt de tweede stembeurt. Dan schakelen we ook eventjes over naar Frankrijk... voor een eerste computervoorspelling van de zetelverdeling. Een goede avond, dames en heren. Dit is het laatste journaal van de dag. De Renault-bedrijfsleiding stelt een onafhankelijke... En als ik het goed begrepen heb, dames en heren, dan gaan we nu ook nog eens rechtstreeks naar de wetstraat. Naar Goedele de Vrooi. Dat gaan we dus niet doen. Jan Bekhuis, goedenavond. Ja, het is live, hè? Het is, uh, er kan altijd iets gebeuren. Ja, dat is het leuke eraan natuurlijk, hè. Dat houdt er de spanning in. U gaat uh, afscheid nemen vanavond, hè? Valt het afscheid u zwaar? Het afscheid nemen van mensen is altijd zwaar, vind ik. Uh, dat heeft te maken met emoties. En uh, ja, je moet dan toch uh, af en toe mensen troosten, een beetje ook. Jij ja, wordt er gehuild op de redactie? Wel, uh, ik heb toch al een paar tranen moeten drogen uh, vanmiddag. Wat zult u het meest gaan missen van uw werk? De mensen in de eerste plaats. De werkvloer ook. Die gezonde spanning die daar hangt op, uh, op die redactie. En dan natuurlijk het feit dat je, dat je niet meer uh, op de eerste rang mag zitten... bij het volgen van wat er in de wereld gebeurt. Op een redactie is dat makkelijk. Uh, je hebt toegang tot uh, alle bronnen, tot uh, alle beelden. Je weet altijd alles het eerst. En dat zal vanaf morgen niet meer het geval zijn. U hebt uh, ja, na vanavond precies 10.544 dagen gewerkt voor wat nu de VRT heet. Is die zender, is dat programma, het journaal... is dat erg veranderd in de loop van de tijd? Dit is niet meer te vergelijken. Als ik terugdenk aan de jaren, het jaar 85, toen ik voor het journaal begon... dan maakten wij om te beginnen één journaal. Dat was toen nog kwart voor acht. We hadden ook een laat journaal, dat was zo'n afdankertje... Maar uh, intussen is er een één-uur-journaal, een 6 uur journaal een zeven-uur-journaal, een laat-journaal. Tussendoor wat extra's uh, als het uh, moet zijn. Dus we zijn heel veel korter op de bal gaan spelen. Het is ook heel snediger geworden, heel veel snediger zelfs. Het tempo ligt hoger, het is veel dynamischer, het vorm, het oogt ook leuker om naar te kijken. Dit is een totaal ander product dat gemaakt wordt door een totaal andere zender... Veel veranderd dus in de afgelopen jaren. U bent mee veranderd. Dat, dat kan niet anders als je zo lang presenteert. Wat voor presentator bent u eigenlijk? Ja, ik uh, probeer zo'n beetje de Britse stijl te volgen... Um, BBC is altijd het voorbeeld geweest van de openbare omroep in, uh, in Vlaanderen. Ik ben altijd een heel trouwe BBC-kijker geweest ook. Um, ik vind de manier waarop ze het daar doen, vind ik nog altijd uh, een, een, een mooi voorbeeld. Tikkie afstandelijk we zouden we hier hadden. zeggen in Nederland misschien. Ja, een beetje afstandelijk. Niet zo gorddroog als bijvoorbeeld uh, de Duitsers het doen... Um, nee, het is een stijl die mij bevalt. En dan een beetje de onvermijdelijke vraag. Wat was nou het hoogtepunt in al die journaaluitzendingen van de afgelopen 28 jaar? Wel, voor mij was dat uh, de val van de muur in Berlijn. Ik heb dat uh, ervaren als een voor mijzelf emotioneel moment. Ik, uh, ik zie die beelden zo voor me als ik mijn ogen dicht doe... Ik, ik, ik zie de tranen, de tranen van die Oost-Duitsers... die uh, massaal naar het westen stroomden. Ik zie mijn collega daar nog altijd tussen staan. Dat, uh, ja, dat was voor mij echt uh, het topmoment in mijn carrière. Op het eind van zo'n carrière, zo'n imposante carrière... dan hoort natuurlijk ook een slotwoord. Hebt u al bedacht wat u tot slot gaat zeggen tegen de kijkers? Wel, ik ga natuurlijk de mensen danken voor... Uh, voor Het feit dat ze altijd trouw zijn blijven kijken um, en en voort. Ik, ik heb iets op papier gezet, maar ik moet er nog een beetje aan werken, dus uh, ik hou het nog even in petto. Maar ik zal ze zeker bedanken. Hartelijk dank, doe ik bij u ook voor dit gesprek. Voor Graag gedaan. al die jaren, Jan Bekhuis was dat 29 jaar bijna bij dezelfde werkgever. Kasper Kooi van WNL. Is dat iets voor jou, zo lang bij dezelfde baas zitten? Zo lang, zo lang. Nou, uh, als ik dan afscheid zou nemen... dan zou ik net zo huilen als Toon van, van Peperstraten, denk ik. Ah, toch mooi. Maar toch we mooi. moeten eerst maar eens kijken of WNL de 29 wel haalt, hè? dat is nog even de vraag inderdaad. Ja, we zijn vandaag in, in Bloemendaal op het strand bij Club Bloemingdeel. Het is hier fris, zelfs een beetje koud. Had ik dan toch maar een jas meegenomen. Maar het is er niet minder zomers op. Er liggen nog wel een paar aangespoelde Duitsers hier op het uh, strand. Ik, zie, ik zag net nog een paar kinderen in het, in het water liggen. En daar in de verte lopen nog wat mensen pootje te baden. Ja, ach, het is best wel zomers. Hier bij mij Arne van Terphoven, schrijver en hoofdredacteur van CEP Magazine. Het cultureel jongerenpaspoort. Het is maar goed dat we buiten zitten. Anders kregen we een boete van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ik heb net nog even een sigaretje gerookt inderdaad. Ja, ik het ja, ja. niet in beeld is. Misschien dat we dan mee wegkomen. Dat, dat scheelt misschien. Nou, misschien moeten we het niet over hebben. Want anders krijgen we ook een boete van, uh, nou ja, honderden euro's. Check. Cultureel jongerenpaspoort is niet meer geldig voor jou, hè? Nee, ik ben 31. Je mag een pas hebben tot je 30ste. Nou, daar gaan we zo meteen uitgebreid over het hebben. Hier vanaf uh, Bloemendaal, na nieuws, weer en verkeer. Zomeravondspits bij WNL. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. 75-plussers in Weert mogen tijdens verkiezingen toch op de stembureaus werken. De gemeente zei dat de 75-plussers fouten maakten en langzaam werkten. Maar er kwam vandaag zoveel kritiek op het plan om ze te weren... dat de gemeente Weert er voorlopig vanaf ziet. De Amerikaanse economie is sterker gegroeid dan verwacht. In het tweede kwartaal is de economie met 1,7 procent gegroeid. De export nam toe en bedrijven en de overheid gaven meer uit. Tegen twee mannen die vorig jaar september in Nijmegen een man van 51 mishandelden... is acht jaar cel geëist. Volgens het OM hebben ze het dakloze slachtoffer zo zwaar toegetakeld... dat er sprake is van poging tot moord. En dieven hebben een gezonken Nederlands zeilschip leeggeroofd. Het schip liep op de rotsen voor de kust van Ierland. Volgens Ierse media zijn het antieke kompas, de scheepsbel en het stuurwiel gestolen... De kustwacht denkt dat de dieven vrijdagnacht met laag water op het schip zijn geklommen. En dat zijn hoofdpunten. Het weer. Met Marco Verhoef. Met in de noordelijke helft van het land bewolking en af en toe wat regen. In het zuiden is het meest droog en dan begint het al breed op te klaren. En die verhouding houden we wel vast. In het zuiden de opklaring, in het noorden de wolkenvelden. Daar wordt het in de loop van de avond en nacht wel weer droog. Misschien dat het in het midden van het land wat nevelig wordt. minimaal liggen zo rond de 16 of 17 graden. Dan hebben we morgen een matige zuidelijke wind. En daarmee wordt warme lucht het land in gepompt. Dat betekent dat de temperatuur omhoog schiet. Het wordt in het noorden 28 graden. In het zuiden al 31. Het zuiden is de hele dag zonnig. In het noorden eerst nog wat wolkenvelden. Vrijdag dan volop zon in het hele land. En het is heet. 31 tot 35 graden. Lokaal in het zuidoosten. Misschien zelfs nog wel wat warmer. En een zwakke, noord, of sorry, een zwakke zuidoostenwind zorgt voor een klein beetje verkoeling. Er komt meer verkoeling in de nacht naar zaterdag. Dan gaan er buien over. Trekken met onweerskansen erbij en ook zaterdag overdag nog een paar regen- of onweersbuien. Dan is het 23 graden. Zondag is het weer droog En ook de dagen daarna is dat met zomerweer. Dan tussen de 22 en 26 graden. ANUB Verkeersinformatie. Er staan files op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Breda Noord, 4 kilometer door werkzaamheden. Er is een aanrijding geweest op de A20 naar Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk staat 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En de A27, van Utrecht naar Breda, bij lexmont nog 4 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Goedemiddag, met k Kan ik u helpen? Kloten. Uh, pardon? Oh, sorry. Kloten is Witsland. Daar oh. moet ik zijn voor zaken. En nu zag ik zo'n businessabonnement met heel veel bellen en internetten in heel Europa. Uh.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 Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, waar sta je vandaag? vandaag? Vandaag ben ik op het strand. Het strand van... Bloemendaal aan zee. Jij bent nu op de radio. Wat zie je? Ik zie natuurlijk zand, ik zie een paar meeuwen, ik zie hoge golven. En in die hoge golven zwemmen zelfs nog een paar mensen. En dat is best koud, hè? Ja. Want jij bent ook in het water geweest, toch? Ja, maar niet zo diep. Ik ben op zo'n... Klein bordje geweest. Wie woont daar? Nou, Toon Hermans, maar die is overleden. Uh, acteur Rick Engelkes en uh, schrijfster Renate Dorenstein. En wie is erbij? Arne van Terphoven, schrijver en hoofdredacteur van CJP Magazine. Goedenavond, welkom vanuit Strandtent en Bloemingdeel bij een nieuwe aflevering van Zomeravondspits. Arne van Terphoven. Uh, goedenavond nogmaals. Hallo. We zitten hier op een terrasje. Het is hier uh, opvallend, opvallend rustig vandaag. Ben jij een beetje een strandganger? Ik moet zeggen minder dan ik zou willen. Minder dan je zou willen? Minder, minder dan ik zou willen, ja. Ik vind het echt net ook, ik kwam hier aan en de, de, de, meteen krijg je zo'n soort deken van ontspanning over je heen. Ja, dat dan werkt Je zou wel het he? eigenlijk wel wat vaker kunnen gebruiken, maar uh, het komt er niet heel vaak van, moet ik eerlijk zeggen. Jij komt uh, de ring A10 niet uit? Ik ben een inwoner van uh, uh, Utrecht, dus uh, met de ring heb ik uh, weinig problemen over het algemeen. Maar uh, nee, ik ben toch echt wel een stadsjoggie, ja. Ja, dus toch liever in het park. Park, festival, feest. Festival, noem maar op. ja. Vandaag gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben: over, over festivalcultuur. Yes. Want is een cultuur op zich. Onze zomertour uh, kan je volgen via de radio. Uh, elke werkdag uh, van half zeven tot zeven hier op Radio 1. Maar ook via Twitter: avondspitswnl. En wie dat doet, die heeft het filmpje al gezien hoe hard het hier vandaag heeft gewaaid. En het, het, het waait hier nog steeds wel, uh, wel, uh, wel pittig. Ik zie hier nog wat dames. <lacht> dames, gaan jullie, gaan, gaan jullie het water in? Ja? Echt serieus? Al, al in het water geweest al? Ja. Oh, nou goed. Bikkels zijn het hier. Uh, nou, mooie locatie aan, aan de kust. Uh, daar is ieder weekend wat te doen. Met CJP-korting? Uh, met CJP-korting in dit geval niet. We, we geven niet zoveel korting op uh, strandfeesten. We zitten hier op een strip die uh, zeer berucht is uh, vanuit vroeger qua housefeesten bijvoorbeeld, met, ja. uh, met Beach Bob. Uh, maar dat is niet helemaal uh, onze, onze stilo. Althans, niet op het strand. Wel veel housefestivals en algemene muziekfestivals. En allerlei andere vormen van cultuur. Maar uh, je, uh, je, je biertje of je roséën op het strand... Uh, moet je gewoon voor de volle met betalen. Ja, maar het is wel hip, hè? Vooral uh, voor uh, twintigers tot en met veertigers. Daar waar CEP ook actief in is. De, de strandfeesten? Dus ja, nee, de, ja, de strandtenten ja, ja. hier überhaupt. Ja, en de zeker, zeker, zeker. Ik ben... Uh, je hebt ook zo eigenlijk... Met alle uh, onderdelen heeft ook, house, heeft ook het strand overgenomen. Ja. Net als dat je house hoort in, het, uh, in de sportschool. Of dat de tune van de eredivisie nu house is. En ook carnavalsmuziek bestaat niet meer. Alles is, alles is house van de ski hut muziek geworden. House of dance? House of dance, ja, dat is inmiddels een beetje een... Uh, ja Die termen zijn een beetje vervaagd. Maar laten we zeggen dance, want dat is de overkoepelende term van elektronische muziek. Ja, elektronische muziek zat laatst bij een bedrijf in de wacht. En ook daar dance muziek als wachtmuziekje. Iedereen gaat voor de bel. Iedereen gaat voor de dance. Nou, gaan we het zo meteen ook over hebben. Hier in Zomeravond Spits. Gisteren stonden we hier verderop uh, bij uh, Camping Bakkum. Gemeente Kastrikum is dat. Ik sprak daar opvoedkundige Marina van der Waal. En zij had een vraag voor u. Wat mij betreft kunnen kinderen niet jong genoeg met uh, cultuur in aanraking komen. En als, uh, als opvoeder kom ik heel weinig informatie over het CP tegen. Kan daar wat oh. aan gedaan worden? Want ik denk dat het voor heel veel ouders belangrijk is om dit ook op hun kinderen over te dragen. En dat ze hun kinderen lid kunnen maken van het ja. Met uh, cultuur uh, kennis laten maken. Ja, wat is daarop je antwoord? Nou, de vraag is eigenlijk wat zijn kinderen en wat is uh, jongeren? Het CJP richt zich op jongeren. Uh, um, dat is eigenlijk gesplitst in twee delen. Namelijk de middelbare scholieren. En daarna tot je dertigste. Dus laten we zeggen middelbare scholieren en 18 tot 30. Wij vinden dat kinderen, echt basisschoolkinderen... Uh, dat laten wij over uh, aan ouders en uh, basisscholen. Dan zijn ze nog zo klein en dan is dat zo gezamenlijk. Als er wat meer een eigen identiteit in beeld komt... dus op de middelbare school... dan is CEP er meteen bij. Alle middelbare scholieren... Uh, hebben toegang tot de zogenaamde cultuurkaart. Dat ja. is een kaart waar een bedrag op staat die dat CEP faciliteert... Uh, die ze kunnen uitgeven bij een culturele instellingen. Ja. Zowel in, uh, individueel als klassikaal. Um, uh, en als dat verloopt daarna, dan kun je een CEP-pas gewoon aanschaffen... en heb je tot je dertigste. Uh, en dan heb je heb je auto. eigen CEP-pas. Ja, en, en, en die schoolkaart, daar gaat de school zelf over... waar dat bedrag aan wordt besteed, toch? De school maakt de keuze... Of uh, de school bepaalt het, of de leerlingen kunnen individueel doen. Maar nooit gedacht van we moeten voor de jonkies uh, daar ook al, uh, ook al voor zijn? Voor de, voor de kinderen tot 12 jaar? Nee, wij, wij beginnen bij, uh, bij echt bij, bij, bij jongeren. En dat is ook misschien wel gewoon praktisch. Want uh, hoe zou je alle ouders uh, van uh, kinderen moeten bereiken en alle basisscholen... Uh, middelbare uh, scholen zijn vaak wat groter. is centrale georganiseerd. Ja. Uh, en uh, via die weg kunnen wij, uh, ja, spelen wij een hele grote rol in cultuureducatie. Ja, en kinderen tot 12 jaar krijgen meestal toch een korting? Kinderen tot 12 jaar uh, uh, krijgen musea, sowieso een korting. Ja. En uh, ik vind ook vooral dat ouders vooral heel veel zelf moeten zingen en dansen in de huiskamer. Ja. Ik vond het wel een goede vraag van, van Marina. Ik heb zelf even onderzoek gedaan hier op het strand. Heb jij een CEP-pas? En hoe? Een CJP pas? Nee, dat heb ik niet. Nooit van gehoord ook? Nee. Heb jij een CJP pas? Ja. Echt waar? Ja. Wat doe je daarmee? Naar de film gaan. Want dan is dat lekker goedkoop? Ja. Alleen door de week, hoor. Op vrij... In het ticket uh, mag je niet. Huh? Echt niet? Nee. Oh, dat is Balen. Ja. Want wie gaat er nou door de week daar, uh, naar de bioscoop? Ja, niemand. Maar daarom mag je hem gebruiken. Niet meer. Waarom niet? Ja, ik deed er na een tijdje niks meer mee, dus toen heb ik hem opgezegd. Waarom deed er dan niks mee? Ja, omdat ik uh, te druk had Volgens mij ook niet. En, en waarom niet? Ik, weet, ik weet, weet niet wat het is. Ik hoor er net, nu net ook over. Maar ik denk dat ik er maar eentje moet gaan kopen. Heb, heb jij er één? Uh, ja. En wat heb je ermee gedaan tot nu toe? Uh, niet, nou, ik denk dat ik het één keer heb gebruikt naar de film. Maar voor de rest was, uh, vond ik er niet echt veel nut in. Waarom dan niet? We gingen gewoon um, allemaal andere activiteiten doen dan uh, wat, we, ja. wat op dat kaart zat. Hey, maar die pas kan jou dus gestolen worden? Ja, die kan. Ja. Ja. Ja, Arne van Terphoven. Zeg jij nou wie, wie, wie gaat er nou door de week naar de bioscoop? Ja, dat vroeg ik maar af. Nou, dat is toch een hele rare stelling? Nou ja, hoezo? Ja, vind ik wel. Je kan toch ook lekker op een dinsdagavond gewoon naar de bioscoop. Oh gaan. nee, ik dacht dat ze echt overdag bedoelden namelijk. Nee, nee, door de week en in het weekend. Oh, maar ook in het weekend geldt die korting? Nee, maar wel door de week s'avonds. Niet alleen dat je zegt tot vier uur... Oh, die indruk had ik namelijk. Nee, dat moet even recht zijn. Maar toch, bekendheid van CEP niet al te groot, zo merkte ik. Ja, dat is toch wel een beetje toevallig. Want er zitten hier in de omgeving Haarlem... toch een heel groot deel van onze pashouders. Mensen zijn met vakantie hier natuurlijk, komen van het hele land hier naartoe. Dus hier zou je zomaar een representatief onderzoek kunnen doen. Nou, misschien, hè, hoeveel tijd hebben we? Nou, laat maar zitten. Maar hiermee kom je niet zomaar weg. Er zijn dus jongeren die niet weten wat CEP is. Uh, ja, die zijn, die zijn er zeker. En uh, als, je, uh, als je het hebt over een club van, van 18 tot 30, dan zijn dat inderdaad miljoenen. Um, en natuurlijk kun je die niet uh, allemaal uh, bereiken. Maar uh, waar, waar CEP keihard voor strijdt uh, en ook zeer uh, succesvol, dat is met cijfers aantoonbaar... Uh, is om de, uh, de mensen die wat minder makkelijk toegang hebben... of de mensen die misschien twijfelen... toch kennis te laten maken met dingen, culturele activiteiten... Ja. waar ze misschien normaal eigenlijk nooit op komen. Nou ja, als je lid wordt van CEP, dan uh, kost je dat uh, 15 euro. En dan krijg je op veel plekken krijg je een korting. Plus nog eens 15 euro te goed aan boeken. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat zo'n pas ook gratis is. Uh, uh, laten we het zo zeggen. Je moet het wel heel gek zijn als je het er niet uitkrijgt. Alleen ja. Je hebt bijvoorbeeld alleen al 10 euro korting op uh, Lowlands... Als je dan daarna nog twee keer naar de bioscoop gaat, heb je die pas eruit. En dan kun je verder het hele jaar, uh, eigenlijk alle theater, alle cabaret, uh, tientallen festivals, <coughs> house, jazz, rock'n'roll, uh, kun, je, kun je overal terecht. Dus het is, uh, als je het puur economisch bekijkt, ben je eigenlijk gek als je onder de 30 bent en niet zo'n pas hebt. Ja, ja, toch raar dat we dan mensen onder de 30 vinden die dus geen pas hebben. Er zijn er veel, hè? Ja, er zijn er veel. Maar, ja, er veel. maar uh, die kunnen dan lekker televisie gaan kijken. Want dat is gratis. En dan kijken ze misschien wel naar OO Gerso. Uh, want uh, als het aan de Stichting Verantwoord Alcoholconsumptie ligt. Uh, moet de RTL maar eens stoppen met dat uh, programma. Uh, want deze oproep is best wel uh, uh, uh, bizar. Want het is uh, een oproep vanuit de branche. de alcoholbranche zelf. Uh, ik vind het onzin. Iedereen die naar OO Gerso kijkt. die weet dat het uh, een raar onzinprogramma is. En dat je het niet al te serieus moet nemen. Maar wat vind jij? Tweet er eventjes over. Gebruik onze Twitternaam: AvondspitsWNL. En Misschien komt jouw tweet zometeen wel op de radio. Hoe sta jij erin? Ja, ik denk eigenlijk dat ik jouw mening uh, deel. Ik, ik, ik, ik, ik, ik verantwoord altijd voor mezelf dat ik uiteindelijk uitga van dat het gezond verstand zegenviert. En ik denk, de mensen die naar oh Gerso kijken, daarvan zou veruit het veruit grootste deel denken... deze idioten, daar wil ik helemaal niet bij horen. Dus ik heb niet het idee... Dat, dat zij nou bekend staan als enorme role models. Uh, en dat mensen denken: oh, wat zij doen, dat willen wij ook. Fijne, fijne inspiratiebronnen zijn dat natuurlijk. Dat niet. lijkt mij niet, nee. nee. De, de, de dames uit, uh, en heren uit uh, Den Haag en uh, Scheveningen. Hier op het strand bij Bloemingdeel uh, uh, dacht men daar zo over. Lekker op het strand met de kinderen? Ja, hoor, even hebben er tussenuit. En als je helemaal thuis bent, dan met de kinderen naar O, -O Gerso kijken? Nee hoor, daar gaan we niet naar uh, kijken. Bewust niet? Nee, bewust niet. Waarom mogen ze dat niet zien? Oh, dat geeft een slecht idee van wat we uh, later allemaal niet kunnen doen. Hè? U bent het wel mee eens met uh, de alcoholbranche die zegt van RTL, stop er maar mee. Ja, dat is een goed idee. En zelf kijkt u s'avonds als de kinderen op bed liggen? Nee hoor, dat uh, gaat me veel te ver met uh, Babi en wie dan ook. Uh, uh, soms, uh, niet altijd. En heb je dan het idee van, nou dat is mijn grote voorbeeld? Nee, dat niet echt. Nee hè? Nee. nee. Mag uw zoon naar O.O. kijken? Dat mag hij wel en dat doet hij ook wel. Hij vindt het wel grappig, dat geloof ik. Kelf, vind je het grappig? Af en toe vind ik het wel grappig. Ik heb het, ik heb het allemaal gezien. Vertel. Ik heb ze allemaal gezien. Vind je het zo leuk? Ja. En nu ben je zelf ook een soort van Barbie geworden. Nee, nee, nee, maar gewoon, ik vind het gewoon grappig. Nu zegt de alcoholbranche, eigenlijk moet dat dit tv-programma niet uitgezonden worden. Wat vind je daar nou van? Onzin. Pure onzin. Want je zou nou wel eens geïnspireerd kunnen raken door al dat alcoholgebruik? Nou, ik denk niet dat dat nodig is, hoor. Ik denk dat iedereen dat al wel weet hoe het allemaal werkt. Toch wel. Ja, ik denk niet dat daar, dat door zo'n programma komt. Het nieuwe seizoen moet gewoon doorgaan, vinden jullie? Ja, zeker. Je bent echt een groot fan. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Je hebt het ook allemaal op dvd. Nee, maar uh, ik heb het gewoon. Het was laatst weer in herhaling op tv, toen heb ik het allemaal weer gekeken. Nou, ik kijk het af en toe, maar ik vind het meer grappig. Omdat ze ik vind het zelf best wel dol bij zo. En ik vind hun, hun uh, hoe noem je dat? Opmerkingen altijd heel grappig. Misschien moeten ze bij de stichting Stiva juist O.O. Gerso sponsoren... om te laten zien hoe dom het is om alcohol te gebruiken. Zit ik me net te bedenken. Zou dat een goed idee zijn? Zijn er eigenlijk onderzoek of cijfers van bekend idee, hoe dat werkt nee. bij zo'n programma? Geen idee. Ik, nee. weet niet. ik geloof dat het allemaal een beetje... Laten we zo zeggen, en ook grappig dat juist de alcoholindustrie ermee komt. Ja, en als je dorst hebt, dan kan je ook gewoon je mond open doen... want het is intussen gaan, uh, gaan regenen hier op het uh, strand van, uh, van Bloemendaal. Want uh, daar zijn we. Je luistert naar WNL, wij blijven gewoon. En vandaag dus vanaf het strand. Uh, we kijken uit op een gebouwtje daar in de verte. Het gebouwtje van de reddingsbrigade. En daar was ik vanmiddag even wezen kijken. Nou, een flink windje vandaag. Wat mensen in de zee, dus de reddingsbrigade... die zal wel open zijn, zou je denken. Nou, de kom hier aan... Voor een dichte deur. Hangt wel een briefje hier. Daar waar wij met vrijwilligers werken, kunnen wij niet altijd aanwezig zijn. We werken in de periode mei tot oktober in het weekeinde van 10 tot 8 uur. En door de week zijn de posten bij goed weer geopend. Er staat namelijk ook een telefoonnummer op. Laat ik dat nummer maar eens even bellen. Ja, goeiedag met Kasper Kooien van Radio 1. Hallo. Ik sta bij uw reddingsbrigade op het strand van Bloemendaal. Maar ik zie dat er niemand is. Klopt dat? Met een, met een kwartiertje ongeveer weer. En even boodschappen doen. Maar het kan wel wezen dat er niemand is hoor. Ja. Nou, dan zien we elkaar zo. Oké, okay, goed. Ik zie je zo. Tot zo, bedankt. Hoi. Nou, daar is u hoor. De man van de reddingsbrigade. We lopen naar binnen. Wat is uw naam? Ruud. Ruud Kloek. Kom u zomaar weg van een boodschapje. Ja, het moest even gebeuren. Het wordt weer mooi weer. Hè? Dus ik moest even onderdelen halen voor de boot. Oh, ik dacht dat de boodschap was voor jezelf. Nee. Nee, voor de benzinefilter van een boot. Maar als we die weer nodig hebben natuurlijk, dan uh, is het handig als het er weer op zit. Oh, als het mooi weer wordt. Ja, als het mooi weer wordt. En dat wordt het, hè? Ja, dat ziet er wel uit. Dat het morgen Vorige 30 graden, vrijdag nog warmer? Ja, gezellig, hè? lekker drukker op strand. Daar doen we het voor, toch? Ja, is het vandaag rustig dan voor u? Ja, maar je surfdag, maar dat is wel lekker. Maar ik denk, als het zo weer is met hoge golven en een flinke wind... en een beetje regen nu ook, dan moet het er juist zijn. Ja, dat is wel waar. Maar als je kijkt, dan zie je bijna geen surfers. Bijna niemand op water. Eén plank surfer daar. Het zal maar misgaan met die ene. Dan komen de buren van Zandvoort, die komen direct. Dat is geen probleem. Er zijn mensen in het strandhuisje, die letten allemaal op. Voor hun is het een levert schilderij, die zien alles. En die geven het zo duur als wat het is. De telefoon ze doorschakelt. En dan komt zo de jongens van Zandvoort ons even helpen. U heeft een prachtige werkplek. Ik, uh, ja, vrij uitzicht over het strand natuurlijk, want we moet het water goed in de gaten houden. En, en wat is dit? Dat dit is de een. De zeg maar, dat is het uh, van de redding, Het uh... Lijkt wel een cockpit waar we nu uh, ja. instappen. Ja, maar ja, dat is, als het mooi weer is, dan heb je het hier heel erg druk. Er zitten hier altijd twee mensen. Allemaal vrijwilligerswerk. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Ja. ja. ja. Voor iedereen. Heeft u een gebrek aan vrijwilligers? Want dat is wat ik nog wel eens vaak hoor. We natuurlijk nooit genoeg, maar we, hebben er, we, hebben er, we, hebben er, we mogen niet klagen. We hebben een goed team. Het is ook wel een beetje spannend, hè? Bayward ja. spelen. Ja, het is ook wel wel spannend, ja. Als je vanavond hier komt, dan zijn we weer aan het oefenen met een man of veertig, denk ik. Hoe zit het met bij... uw wasboordje? Nou, dat is niet zo'n wasboordje, hoor. Nee, ik zie het. Anders <laughs> Ruud van de Reddingsbrigade hier in Bloemendaal. Arne van Terphoven, hoofdredacteur van CEP. Niet alleen hoofdredacteur, je bent ook schrijver. Schrijver van het boek Door. Uh, het festivalgevoel? Ja, omschrijf dat festivalgevoel eens. Het festivalgevoel is een, oh, ik noem het maar altijd maar... een ongevaarlijk gevoel van totale vrijheid en anarchie. Ja, ja. En uh, die uh, nuance van ongevaarlijk is heel belangrijk. Uh, een, een festival uh, betekent helemaal losgaan. Samen met gelijke gezinnen, met je vrienden, met de muziek waar je van houdt. Alleen als je vervolgens bij dat festival weggaat... kun je gewoon weer door met je leven. Ja, ja. Dus wat daar gebeurt, dat blijft daar. Precies. Oh, het is een okay. plek die is ingericht om uh, eigenlijk alleen maar uh, lol te hebben. Uh, maar het is ook heel goed om uh, op een gegeven moment ook weer weg te gaan. Ja, ik heb er helemaal niks mee. Echt met, waar? Met, met festivals. Nee. Het zou nee. goed voor je zijn. Echt waar? Wa wa waarom zou dat goed voor mij zijn? Jij hebt, jij hebt elke dag een. Uh, een uh, uh, nou, niet een deadline, maar een uitzending. Ja? Een drukke baan. Uh, daar luisteren mensen naar. Dat is heftig. Als jij dan in het weekend een, uh, een kaartje koopt en dan nergens aan hoeft te denken. en je alleen maar hoeft, toegeven, hoeft toe te geven aan gewoon een. Een, een orkaan van impulsen. Pilletje dan ben je, erbij. ben je vervolgens helemaal gereset. Een pilletje erbij. Een pilletje erbij kan ook zonder pilletje. Een erbij kan ook zonder pilletje. Dus Het is inmiddels zo groot dat we de, uh, allerlei verschillende vormen van festivalbeleving uh, hebben. Ja. Dus een pilletje kan, maar is bepaald niet nodig. Met Vorige de kwaliteit week van waren de wij op een, uh, bij de EMOF uh, van, van Centerparks. Ja. Dat, dat wordt wel eens omgetoverd tot festivalterrein. Ja. En dan blijken festivalgangers ineens ook van luxe te houden. Jazeker. Jazeker. Ja, zeker. Ja, dat kan gewoon. Dus Kijk, niet meer in een tentje, maar in een, in een bungalowhuisje. Uh, ja, zeker. De campingfestivals die blijven natuurlijk gewoon bestaan. Uh, alleen, dat is zeg maar het, uh, het, het basismodel. Het basismodel. Ja, en uh, ik bedoel, dat is gewoon in een weiland. En dan moet je alles, weet je, de zaken en faciliteiten. Dus je moet alles neerzetten. En ja. dan slapen mensen in tentjes. Maar uh, zo'n bungalowpark... Uh, wat even door uh, 3000 festivalgangers wordt overgenomen. Dat is natuurlijk uh, helemaal te gek. Dat is eigenlijk diezelfde soort bubbel. Alleen kun je dan uh, lekker in een bed uh, ploffen... en heb je een douche uh, binnen handbereik. Ja, uh, op, op zo'n festival heb je, heb je toch, toch vaak wat, uh, wat hardere muziek, zeg maar. Ja. De, de rockmuziek, de popmuziek en hier... In Bloemendaal is het dance, dance en nog eens dansen. Ook hier bij de Beats Club waar we zijn. Beats Club Bloomingdale waar we zitten. WNL's Richard Jansen nam er een kijkje en sprak er met Lucy van de Beats Club. En vroeg wat voor muziekstel zij draaien. Nou, dance dus. Uh, voornamelijk de dance en de house muziek En het begint nu wel ook de hip hop en de techno. Dat is in principe eigenlijk alles. <laughs> nou ja, ik hoor geen rockbeentjes. Nee, nee, nee. Wel gewoon de, de muziek... Waar onze doelgroep van houdt. Wat is die doelgroep? De doelgroep is toch wel, uh, nou ja, op de zondag is dat uh, de jongeren. Zijn dat de jongeren tot en met 30. En waar wij op richten, ja, dat zijn eigenlijk de houseliefhebbers, de festivalsgangers die rondom Amsterdam en zo uh, worden gehouden. Voornamelijk omdat het een groot publiek is wat wij dan aanspreken. En ja, groot publiek, dat willen we natuurlijk hebben. Meer inkomsten? Meer inkomsten, dat wou ik net niet gaan zeggen. Maar ja, daar gaat het uiteindelijk wel om bij ons, want anders kunnen we niet bestaan. Natuurlijk, zo is het ook maar net. Jij bent bezig met een boek over dance. Ja. Dit jaar uh, bestaat uh, eigenlijk dance 25 jaar in Nederland. <coughs> Pardon. Geef niet. Het is uh, aanwijsbaar in 1988 begonnen in de, in de Roxy in Amsterdam. Ja. Uh, en twee jaar geleden dacht ik uh, met een ploeg mensen dat moet gevierd worden. Uh, nu hebben we met uh, een hele ploeg, uh, bijna 100 professionele uh, auteurs, journalisten, beeldredacteuren, designers, noem maar op, hebben de handen in één geslagen. En dat resulteert in een, uh, echt een monster van een koffietafelboek uh, dat in oktober verschijnt. 600 pagina's met de hele geschiedenis, uh, eigenlijk van, ja, van 88 tot en met 2013. Ja, en dat is een, dat is een flinke geschiedenis dan? Dat kun je zeggen. Het is, Nederland heeft zichzelf uh, ontwikkeld uh, als eigenlijk een van de absolute top-dance-landen. Ja, het is een hele economie ook. Ja. Ik moet gelijk denken aan ID&T. Ja. En, en ook een evenementenorganisator die, die over, over de hele wereld nu evenementen organiseert. Ja, ja, ja, die, uh, ja, het is een mooi uh, staaltje uh, Nederlandse handelsgeest. Uh, Zij waren er heel vroeg bij. En uh, ja, <coughs> grappig genoeg, het, is, het zijn echt een stel visionairs... Qua ondernemerschap. Ja. Maar zij hebben wel iets gedaan wat ze gewoon heel tof vonden. En dat was namelijk grote feesten geven. En ze bestaan nu 20 jaar. En die drive zit er nog steeds in. En dat voel je. Je voelt, ondanks dat het groot is en commercieel, dat IDT altijd liefde heeft behouden. gewoon voor een goede party. En dat, is, uh, en dat is hun uh, sleutel tot hun succes. En tegelijkertijd heb je ook nog de deerstorkies die enorm populair zijn over de hele wereld. En dat zijn ook allemaal gewoon Nederlanders. Ja, in totaal heeft uh, de hele derde van Nederland uh, een economische waarde van 587 miljoen. Zo. Dat is toch aardig wat. Dat Zo. kun je niet meer afdoen als uh, gezellig op zaterdagavond uh, in een club staan. En als we het over Nederlandse uh, muziek hebben, dan denken we heel, graag, uh, heel gauw aan Volendam. Maar, maar dit is echt economie. Dit is echt heftig, ja. Ja. Ja. Dat, dat boek dat, dat komt tot stand uh, uh, doordat jullie allemaal samenwerken. En daardoor wordt het ook heel goedkoop, want je werkt niet met een uitgeverij. Nee, we hebben gezegd, uh, net, eigenlijk net als de dancewereld... wat ook in het begin geen aansluiting vond bij establishment... zijn we dwars tegen het systeem dit project gaan doen. We hebben tegen iedereen gezegd, je moet meedoen omdat dit het moment is. En omdat het leuk is om met z'n allen een boek te maken en niet yes. voor geld. Daardoor is het een heel uh, ja, no-budget uh, uh, project. En... Dan hebben we gezegd, oké, okay, dat laten we dan ook overslaan op het, uh, het publiek. Dus uh, het boek kost straks uh, 25 euro. Wat 25 of, euro? Ja, want dat vinden wij cool. 25 jaar, 25 euro. En dat is echt... Uh, uh, als we alles via de normale weg hadden gedaan... dan zou zo'n boek beginnen op, ik denk, 70, 80 euro. Ja. En, en verdien je er nu nog wat aan? Uh, wij, op dit moment kost het mij alleen maar geld. Want ik, heb, uh, uh, ja, ik, ik heb, ben iets minder gaan werken bij CEP om dit te gaan doen... Uh, en het, is, het kost zoveel energie en zoveel inzet, maar uh, het zal het allemaal waard zijn. En misschien als er op een gegeven moment tienduizenden van verkocht worden... dan gaan we wellicht wat verdienen. Maar uh, dat is nooit de insteek geweest... en dat zal voorlopig ook nog niet zo snel om de hoek komen kijken, denk ik. We zitten in Bloemendaal. Uh, we gaan even naar WNL-verslaggever Wieger Hemmer. Uh, Wieger, waar ben jij vandaag? Kasper, goedenavond vanuit Vraneker, waar Het het orkest. Misschien een laatste, een ene laatste deuntje speelt. Want wat was het een prachtige dag. De PC in Franeken, Het jaarlijkse kaatsternooi waar de nieuwe koning van Franeken wordt gekozen. Over die spelregels kan ik kort zijn. Ik ga ze niet uitleggen. Niemand gaat ze in deze reportage uitleggen. Het gaat hier om traditie, om cultuur, om familie. De mooiste dag van het jaar. Als jij hier de PC wint, als jij koning wordt van de PC, dan ben je hier gewoon een volksheld. Ja, daar kijkt iedereen uit, allemaal bekenden die je tegenkomt. Het is ja. gewoon de hele dag, de traditie, het kaatsen, alles. Ik ben secretaris van de Permanente Commissie. De PC staat voor Permanente Commissie, 160 jaar geleden, 1853 opgericht. Ja, ja. Dan zou je zeggen, het staat bol van tradities. Ja, en dat is ook zo. Is dit pak een van die tradities? Ja, de commissieleden dragen een zaket ja. en een hoge hoed. En, Wat is die hoed uh, trouwens nu? Wij, als wij op het terrein zijn, dan mogen we hem ophangen aan de kapstok. Hier in het koepeltje. Ja. En pas als wij weer van het veld afgaan, gaan, moet de hoed weer op. Aha, u moet herkenbaar zijn. Ja, dat is de, de traditie en het protocol schrijft dat voor. Hè? Ik ben Volkert van der Weij. Het is ook een keer mijn laatste uh, toernooi. Dit, uh, ik heb besloten om op te houden. U weet ook, stoppen moet je op je hoogste punt. Uh, ja, nou, dat had ik al een paar jaar geleden moeten stappen. Want toen? Toen heb ik de pc ook al een keer gewonnen. Als je dat dan behaalt, dat is dan een, een, een, een heerlijk voldaan gevoel. U gaat dan met de koets ook door Franeken. Ja, dat ook. Natuurlijk. U wordt die ja, die tradities hoort er allemaal bij. Hè. Dat is gewoon prachtig bij het toernooi. Hè. Eigenlijk is er niet te voorspellen wie de wint. Het is ja. een, een dag op zich. Ja. In Amsterdam hebben ze ook een pc. Daar gaat het om luxe, om zien en gezien PC worden. Oostraad. Waar gaat het hier om? Traditie, dit is heel traditioneel en ons kent ons. Want u kent haar? Nee, die ken ik niet. Maar aan het eind van de dag wel. Ik is want Eno Kingma, Dylan Drenthe en Rick Koorstra... De drukte van je welst. natuurlijk ook voor deze man. Kaats, verslaggever van Omroep Friesland. Vanaf acht uur hebben we de toespraak uitgezonden van de voorzitter in de Korenbeurs. En dan uh, we nemen we alles mee tot aan het interview met de koning van vanavond. En vanaf drie uur is uh, Omroep Friesland televisie ook in de lucht. Eerst met een samenvatting. En dan rechtstreeks de deze halve finale en de finale. Mannen hier bij elkaar, wat ik me afvraag, Radio 1 is dit. Hoe voorkomt u supportersrellen? Hoe voorkomen? Die horen hier niet te voorkomen, want het gebeurt niet bij kaatsen. Trots op uh, dat wij uh, op zo'n mooie dag weer 10.000 mannen bij elkaar hebben. Trots dat we met z'n allen kunnen, kunnen gaan kijken naar nou, een prachtige kaatspartij. En trots op dat volksliet. En trots op dat ben Ik heb uit volle borst mee. Elk jaar weer. Bijdrage van uh, WNL's Wiegehammer via Omroep Friesland... ...krijgen we net het bericht binnen dat er een, een, een, een streaker actief was bij dit evenement. Nee. wel, die zijn daar ook in Friesland. Is het dan een gegaan. Ik kan bevestigen dat het onze verslaggever niet was. Hij had gewoon zijn groene broek vandaag aan. Hier in Bloemendaal nog steeds Arne van Terphoven schrijver en hoofdredacteur van uh, CEP Magazine. Uh, nu minder gaan werken vanwege dat danceboek. Uh, al bezig met een nieuw project, want dat boek is af bijna. Het boek is bijna af, maar we zijn er nog wel even zoet mee. Dus uh, ik heb uh, nog, geen, uh, nog geen plannen. Eerst dit even tot een uh, goed einde brengen. Het komt uit op 16 oktober. Uh, er wordt de officiële opening van het Amsterdam Dance Event. Ja. Uh, en als dat achter de rug is, ga ik misschien langzaam eens uh, kijken wat dan nog weer daarna komt. Maar ik denk niet dat dat heel snel komt. Dit is WNL. Wij blijven gewoon deze zomer te beluisteren op de radio. En zo maken we iedere avond zomeravondspits van half zeven tot zeven. En ik kijk even op mijn klokje, het is bijna zeven uur. Morgen dan zijn we in Haarlem op de grote markt. Dan staan we bij de burgemeester daar, Bernd Snijders. Heb jij een vraag voor de heer Snijders? Ik heb een vraag voor de burgemeester met CEP-pet op. De vraag is: noem mij drie zaken die de gemeente Haarlem doet om cultuur toegankelijk te maken voor jongeren. Waar andere gemeenten een voorbeeld aan kunnen nemen. Morgen geeft hij drie zaken als antwoord. Hartelijk bedankt. Fijn dat we er waren. En dat jij er was. Zometeen kunststof. Wat oproep ben jij nou? Wij blijven gewoon.